Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het is nog niet duidelijk wat het motief van de man was die gisteravond een aanslag pleegde in Maagdenburg. Volgens ooggetuigen reed de man met zijn auto zigzaggend in op bezoekers van de kerstmarkt in de Duitse stad. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Meer dan 60 mensen raakten gewond, 15 van hen zijn er slecht aan toe. De dader is een man van 50 uit Saoedi-Arabië die sinds 2006 in Duitsland woont. Volgens Duitse media is hij een ex-moslim die kritiek had op de islam. Bij een ongeval op de A67 bij Eersel in Noord-Brabant is iemand om het leven gekomen. De auto waarin de man zat botste op de vangrail. Hij werd eruit geslingerd en geraakt door auto's die op de snelweg reden. Drie andere inzittenden raakten gewond. Over de oorzaak is nog niets bekend. Minister Faber van Asiel en Migratie gaat gemeenten die te weinig opvangplekken voor asielzoekers regelen niet dwingen dat alsnog te doen. Door de spreidingswet kan ze gemeenten alsnog opdragen om asielzoekers op te nemen. Maar ze kiest ervoor om gemeenten langer de tijd te geven om zelf meer opvangplekken te vinden. In Vlaardingen is vannacht een explosie geweest bij een appartementencomplex. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De klap heeft voor veel schade gezorgd. Op beelden is te zien dat de deur van het complex in Vladingen eruit is geblazen. Bewoners van 18 woningen werden opgevangen in een verzorgingshuis in de buurt. Een aantal van hen is inmiddels weer thuis. In Kerkrade in Limburg is gisteravond stilgestaan bij de sluiting van de mijnen, precies 50 jaar geleden. Op 20 december 1974 sloot in Kerkrade de Julia, de allerlaatste mijn. Op de markt waren optredens waarbij oud-mijnwerkers speciaal waren uitgenodigd... Vandaag wordt nog in Heerlen de mijnsluiting herdacht. Het weer. Vanochtend droog en wat zon. Vanmiddag vanuit het westen regen. Vrij veel wind en het wordt ongeveer 10 graden. Morgen buien met onweer, hagel, natte sneeuw en zware windstoten bij een graad of 6. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file nog in Noord-Holland en die staat op de A2 van Utrecht naar Amsterdam.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 Goedemorgen. En uh, wat zijn dit voor types? Nou, dat weet ik eigenlijk ook niet precies wat voor types het zijn. Het is uh, kerst. Wat een spellend geluid heb ik opgezet eigenlijk. Misschien moet ik even een andere muziekje opzetten. Dat is misschien wat rustiger. Goed, daar hoort hij de deur al dicht slaan. En komt zij binnen. We hebben het natuurlijk ook over uh, onze eigen vrouw in een bondmantel. Wat heb je, wat, welk dier heb je geschoten afgelopen week? Om het warm te krijgen? Huh? No? Ik denk een rubberboom. Een rubberboom. Hij is niet echt hoor. Oh, Oké, okay. gelukkig. Jezus. <laughs> Je ik, dacht al, even, ik dacht aan mezelf, wat, hebben ze in, wat heeft ze in godsnaam. Is het, is het een... Is het een wolf? Of is dat simpelweg gewoon de hond van de buren? Of een beer. Of een beer. Dat Kijk, en hoe, hoe is berenvlees? Ja, dat weet ik ook niet. Maar, ik heb het nooit gegeten, maar een hele goede morgen. Een nou, goede morgen. Ik ben ook helemaal aan, uh, aan nou, het hyperen. Want? Uh, we gaan vanmiddag zingen in het dorp. <laughs> en dan heb ik zo van... Oh, ja. Ook nog, oh, hé, hey, daar, daar, daar ligt hij. Ik was maar zo'n tijd krijg. Oké. Okay. Mijn hoed voor zingen. Uh, het is toch altijd weer mooi, hè? Meteen komt hij weer bij eigen pijn terecht ook alweer. Oh, wat pijn. <laughs> ja, ja. allemaal weer pijn. Heb je het wel gered om de fiets in deze kant op te komen? Ja. ja? Okay. Goed uitgekeken. Dat ik niet ah, ja, uh, uitgelegd. Dus uh, gelukkig dat je trapondersteuning hebt. Hoewel ik vind die fiets echt te vermoeiend. Ik ga gewoon met de auto. Ik ben er echt helemaal klaar. <laughs> ja. mee. het is te Is dat wel, te wel te een end, hoor, vanaf Alkborg. Ja, het is echt wel echt, echt, uh, te veel. gewoon. <laughs> maar goed, wel verontrustende berichten. Dan uit Duitsland vandaan ja. de kerstmarkt. Een, en het verhaal is natuurlijk wel heel bizar. De man was van de islam, heeft het afgezworen, heeft zich ontzettend ingezet om uiteindelijk uh, noem je dat, het islam ook uit het land uit te krijgen. Deed hele goede dingen, werkte als arts in een ziekenhuis. Hoe, hoeveel goeds moet je nog doen in het leven? En dan stap je in een auto die je huurt een uur van tevoren. En dan ga je bij jezelf weer... Nou, ik ga nu even over de kerk, kerstmarkt heen... om daar uiteindelijk wat mensen ja. aan te rijden. En yes. nota bene, ze hebben dus uh, paaltjes en zo ervoor. Dus hoe is je erop gekomen? Ja, dat is ook de vraag. Dat is nou, ook nog een grote vraag. Het is altijd wel dat ze, ze zetten wel blokken eromheen. Van die grote Lego-blokken zetten ze vaak ja. eromheen. Maar als je daar voorbij bent, dan kan je wel redelijk rijden... Dus dan moet dus nu al iets gaan bedenken dat je om de zoveel meter een betonblok neer moet leggen waar je ja, daar omheen moet lopen. Uh, gek. Maar het is, het is toch wel maf. Het is al drie keer gebeurd. Natuurlijk, uh, ik weet, wat was het ja. ook weer? In, in, in Frankrijk een keer geloof ik. Ja. Ja. Verschillende, eh, verschillende landen hebben er last, mee, uh, hebben er last van gehad. Uh, toch mensen die redelijk in de war zijn ja, en dit doen. Zover waren er geloof ik twee overleden en 80 gewonden. Maar ik heb het niet. Weet niet of er al nieuw nieuws is. Nee, um, nu, ja, zoiets. Twee, twee overleden waarvan één een kind. En, eh, ik heb ook even de, de beelden zitten kijken. Dat, dat doen ze dan wel mooi. Enfin, via een beveiligingscamera zie je het dan een beetje vaag beeld. En je ziet echt wel die auto, echt die mensen in massa 1 rijden. Ja. Ik krijg wel een beetje krippeltjes. van. ben uh, je nou god van mee weten? Ja, het is een bizar verhaal. Ja. Nou goed, vandaag natuurlijk ook uh, te horen ook uh, Nee, gisteren hoorde ik het ook op het nieuws. Van uh, uh, Faber. Ja, wat hoorde ik? Minister Faber heeft het kabinet achter haar asielplannen gekregen. We zitten nu echt... Zeg maar in, in de vaart om te zorgen dat die maatregelen er gaan komen. En nu de Eerste en de Tweede Kamer nog, want die moeten het goedkeuren. Ja, nou het is nog niet door, maar goed, het, het zijn wel vrij logische plannen... dat mensen ja, niet voor een lange tijd asiel kunnen aanvragen... en uiteindelijk dan elke keer moeten afwachten of ze mogen blijven. En echt alleen de gevallen die echt uh, nood hebben, die, uh, die kunnen dan blijven... en die kunnen asiel aanvragen, maar uh, ja, ze verwachten wel heel veel rechtszaken... En dan denken ze toch dat er heel veel werk gaat opleveren. En zij zegt zelf, uh, zegt zij er uh, dit over. En dat komt ook omdat... Uh, kijk, in het begin zal dat iets meer rechtszaken geven. Dat, dat, dat zou kunnen. Maar op langere termijn zal het juist afnemen. Omdat er me, minder mensen het land inkomen. Ja, maar dat lijkt me nog niet zo makkelijk. Ja, ze we praten wel met elkaar. Dus dan zeggen ze van nou... mijn wijk is met z'n allen weer uit naar Duitsland. Ja. ze ja. zeggen oh daar is het goed gegaan. Maar je, ja. ja, je weet het gewoon niet. Ik, die ik ben wel heel benieuwd... Uh, wat het effect is geweest dat zij nu een aantal weken die grenzen heeft laten bewaken? Ja, zeker. Hoeveel er gepakt zijn? Ja, dat, dat, dat, misschien dat, dat, dat misschien wel geen één. Nee, daar wil ik wel cijfers over horen. Dat lijkt me opzalmig. Maar ja, goed, afgelopen weken echt een hoop voor de kiezer hoor. Echt een opzomming van allerlei mensen die dingen riepen. Echt, u bent een schande. Sorry, er wordt hier gewoon buiten de microfoon gezegd. Die mevrouw is knettergek. Nee, zei dat mens. Dat mens is knettergek, ja. Ze is een schande en dat mens is knettergek. Nee, ze is een kanje. <laughs> Ja. Ja. Ze is een kanje. Ja, ja, ze is mijn kanje. Gisteren was natuurlijk degene die van, uh, bij RTL4 altijd op pad gaat. Natuurlijk, uh, weet je ook weer, Jair. Jair. Jair. Ah, Jair. Die ja, ja, die ja. Altijd, ja. Uh, die kan altijd wel lukken. Verberda. Ja, ja Verberda. Die altijd ja. leuk mensen even interviewt om te vragen van, Ja, hoe zit het nou in godsnaam, ja. joh, hoe kan dat nou? Maar goed, straks onder andere de en natuurlijk een stukje geschiedenis zitten Ik In ze even het ene sterretje aan de hemel. Lonely star. De vaccines. Hier moet je blijven. Goedemorgen. You break your silence. Mash it into pieces Death is softly spoken But I'm broken, I'm broken When every truth is loaded And some of it coated If ever I seem too trusting I'm adjusting, I'm adjusting wow. Kerststemming hier in de studio. You are not alone. Ja, dat vragen we ons altijd al jaren af. Natuurlijk zijn er weer nieuwe bewijzen. Geen idee. Waar heb ik het over? Vul het zelf even lekker in. De vaccines alweer van drie jaar geleden, 2021, kwamen ze uit met deze... Wat was het ook? Back in Love City. En ik zit eigenlijk te wachten tot er weer eens wat nieuws uitkomt. Want ik draai ook elke keer diezelfde plaat van de vaccines. Maar ja, dat zijn de leukste plaatsen die ik, die ik van heb natuurlijk. Goed, vandaag in de Telegraaf allerlei dingen te lezen over wat de, met de politie gaat gebeuren. Langer op hulp wachten is waarschijnlijk wat ze inschatten. Korpschef Knol wordt vandaag geïnterviewd. Janny Kool Knol. Uh, en die vertelt over dat ja de noodhulp uh, moet straks langer wachten tot agenten uh, er komen. Ze denken zelf dat ja, er is tekort manschappen en we gaan uh, de problemen verdelen, niet alles inzetten op noodhulp. Uh, demonstraties hebben de politie heel veel manuren gekost, dus dat moet echt wel veranderen. Online zijn er heel veel dingen gaan natuurlijk, daar moeten we ons op gaan uh, inzetten. Dat is de laatste tijd ontzettend veranderd. En uh, uh, mensen min minder op straat. Maar ja, dan krijg je dus ook minder uh, hulp als er nood is. Dus nou ja goed, we wachten het allemaal maar af. De politie. En uh, iedereen uh, uh, moet politieman worden. ja, Of elkaar misschien aanspreken op elkaars gedrag. Dat zeggen we altijd. Dat zal het ook helemaal leuk zijn. De buitenlandse inmenging wordt uh, voor een groot deel door de politie ook uh, gezien als een van de uh, belangrijkste dingen die verandert. En uh, nou ja, goed, uh, ja, dat heb je al met verkiezingen natuurlijk, maar ook online. Ja, daar heeft de politie ook weer iets mee te maken natuurlijk. Het zijn niet alleen, vroeger waren het alleen de, de ICT'ers IZ, die er iets mee moesten doen. Maar ja, nu is de politie er ook aan gekoppeld. Dus er zijn plusminus 1800 mensen te weinig bij het politieapparaat. Nou, dat is niet misselijk. Ja. Goed, verdampt. Wat ja, zie jij al te lezen? Ja, ik kijk helaas op mijn telefoon, want de computer die, ja, die is, uh, is doodgegaan. Ja, met kerstvakantie. Ja, duidelijk. Ja. Maar uh, SGD schijnt geen Singapore van Europa te worden. Want je mag geen 1000 euro boete voor afval geven. Ja. Maar uh, de gemeente SGD had plannen om SGD op die manier om te toveren... tot dat Singapore van Europa. En uh, het voorstel werd afgelopen mei groot nieuws... Want in Singapore riskeren de mensen dus die grote boetes. En op dit moment is het slechts 160 euro. Maar ik heb nog nooit iemand gehoord nee. die die boete heeft gekregen. Nee. Hé, jij? Ik hoeveel was dat? Hoeveel? hoeveel? 160. Oh, Oké, okay. ja. Dus nou, nou ja, de wet kent geen bepalingen om, te, het aan, om ten aanzien van boetes te experimenteren. Al dus het ministerie van Justitie en nee. Veiligheid. Dus ze begrijpen het wel. Maar uh, ja, ja, het is disproportioneel. Ik snap het ook wel hoor. Ik bedoel, als jij belt op de fiets of auto achter het stuur zit te bellen... dan is het iets van 300 euro. Ja, ja. Als jij een blikje uit het raam gooit, dan is het 1000 euro. Dat is wel heel veel. Ja. Maar ja, ESGD mag de boetes wel verhogen van 140 euro naar 170 euro. Prima, verhoogsmaals, als je ze niet uit worden, worden geschreven. Oh, goed. Doe maar. Ja, ja En we hebben manschappentekort toch. Ja. Ja, ja, die die zijn... staan allemaal aan de grens te controleren voor... Uh, Minister Favor? Ja. ja, je moet een soort koppeling kunnen maken. Dat, ja. ik, uh, dat, dat uh, een blikje weggooien en jij hebt een blikje gegooid, dus het zit bij jou. En als dat niet bij jou in de buurt is, dan, dan moet je er al meer statiegeld over. Ik weet het ook niet. Ik fantaseer. me. Ja, overal moet er een effort kunnen maken, zou je denken. Dat, dat moet toch makkelijk te doen zijn. Goed, straks is het antwoord berichten, wat ik zei: maar eerst hebben hier natuurlijk: de Sportteams. We blijven bewegen. Wat een I don't need your love No, maybe I never did I am strong And I belong To this world And if I cannot belong to anyone Then I'll confide in the quiet winter Light a gathering so fine, this Christmas, hopefully, it was Christmas night. Christmas Ja, zeefvolle muziek hoor hier. De sportsteams. Condensation. Vooral maar even bewegen. Krijg bij die band krijg je altijd een beetje het gevoel. Het is altijd een beetje uptime voor muziek. Maar ja, dus daarvoor heet het ook de sportsteams. Het recht eraan is de muziek. Kerstgevoelens bij Bears Dan. En het heet Christmas, hopefully. We zijn er altijd weemoedig van ook een beetje. Nou, vandaag in de Telegraaf heb ik een heel stuk gelezen. Want het is namelijk 40 jaar geleden dat Last Christmas van de Wham! uitkwam. En dan staan ze er even bij stil. Het schijnt dat de groep eh, mensen die in de videoclip hebben gefigureerd... dat zijn vaak ook wel vrienden geweest van Andrew Rickley en George Michael Jork. Zoals Andrew Rickley hem noemde. Uh, die gingen daar naartoe hebben die filmvideoclip uh, gemaakt. En dat hebben ze pas geleden weer gevierd. Dat dat uh, toch wel een succes was. Nou, dat was zeker een succesvol. En het was in het uh, Zwitserse dorp uh, Saas Saasvee. Moet je dat zo uitspreken. En uh, het dorp is er eigenlijk niet uh, populairder door geworden. Er gaan wel mensen heen om te kijken natuurlijk. Maar ze schreeuwen niet van de daken. Maar wat mij heel erg leuk zou lijken. Als, nou? Uh, als ze nou die uh, reclame van uh, niet naar de noemen supermarkt. Als ze die dan... Uh, uh, als ze die dan ook even daar afgedraaid hebben. Oh, nou, ik weet niet of ze dat daar zo mee bezig zijn. Nee, Ja, dat zal leuk zijn, maar goed. Maar goed, uh, Bam, uh, ja, is dan al heel lang niet meer zo... en afgelopen week was Andrew Riegeling natuurlijk de gast bij, um, bij Evan Yenik. En uh, bij Evan Yenik heeft ze... Uh, hij heeft hem leuk geïnterviewd. man schijnt eigenlijk, man, eigenlijk alleen maar bezig te zijn met surfen. Ik had een beetje gezocht van, wat, wat doet hij dan? Ik bedoel, we weten het hele levensverhaal van George Michael... weet ik nou wel, weet je wel... En uh, hij heeft deze hit, Last Christmas... die wij niet gaan draaien. Uh, uh, die, uh, ah, ah, ja, ah. Ja, die hebben we... heeft, heeft, heeft hij geloof ik in een half uurtje gedraaid of zoiets. En hij was televisie aan het kijken zo. En hij kwam in een stukje tekst. oh ja, oh, gaaf. En uh, voelde meteen dat het een klassieker is. Ik weet niet of dat echt zo werkt. De eerste <lacht> keer dat ik die plaat hoor... hoor ik het ook niet helemaal, 40 jaar geleden. En uh, later groeit het dan aan je. Maar goed, uiteindelijk uh, is deze man eigenlijk. Hij heeft 40 miljoen op zijn bankrekening staan, Andrew Rickley. Die oh. vindt er blijk, toch nog wel geld aan. Hij heeft natuurlijk Formule 1 heeft hij geprobeerd. Om dat ja, te maar worden. hij is zelf Acteur. natuurlijk als Mariah Carey. Die, die zit ook zo te kisten. Ja, maar je kerst. weet niet waar het geld naartoe gaat. Ik bedoel, George Michael heeft de plaat geschreven. Maar Andrew Rickley stond erbij en keek naar. Die heeft de vrouwen aangedragen, werd altijd verteld. Hij was eigenlijk van de vrouwen en van oh. de feestjes. Maar hij heeft wel voor de imago van George Michael gezorgd. Want okay. George Michael wilde worden zoals Andrew Wrigley. Hij was echt de, de, de populaire guy in, de, in, in school, weet je wel. Oh. Dus dat, daardoor is dat ontstaan eigenlijk. En zijn idee was het ook om een band te beginnen, Andrew Wrigley. Maar goed, uiteindelijk schijnt hij toch nog wel wat centjes te hebben. Eh, acteur worden is ook niet helemaal gelukt. Dus nu uiteindelijk schijnt hij dus een beetje een surfer te zijn. Ik moet zeggen, okay. voor 61 jaar ziet hij er helemaal niet slecht uit. Slanke man, bruin. And no ja, goed gezorgd. Hoe bedoel je bruin? Ja, uh, nou, gewoon uh, uh, een mooie huid, huidtint, Mooi mooie verzorgd. Ja, ik bedoel, op die leeftijd dat er oh. ook wel zo uitzien. Helemaal niet verkeerd. Maar goed, dat ging even over Last Christmas. Dat natuurlijk uh, 40 jaar geleden is opgenomen. En ja, dat hadden ze natuurlijk nooit verwacht... dat het zo'n groot succes zou worden. Maar het komt misschien ook omdat er geen betere platen worden gemaakt. Zij? Dat is ook nog weer zo. Dat is ook weer zo. Goed, ik zie dat Jolanda nog steeds druk in, ja, in gevecht is. Ja, maar ik heb met... een telefoon gelukkig. God, maar het uh, schijnt dus dat in uh, de Russische economie... die piept en kraakt in zijn voegen... Inflatie stijgt en om dat tegen te gaan gaat de Centrale Bank van Rusland keer op keer weer de rente verhogen. En het schijnt dus nu dat hypotheekrente van 36%. Dus no. in drie jaar is je huis gewoon, uh, heb je je hele huis aan, aan rente betaald. Zo. Dus dat is echt niet normaal. 63%? Dus, uh, ja. Nee, 36%. 36%, nog oh, ja. ja. veel meer zeg ik. Volgens maar... deskundigen dreigt stagflatie. Dat is de stagnatie die gaat gepaard met hoge inflatie. En de verwachting is dat de centrale bank de rente morgen opnieuw zal verhogen. En uh, zo zit de hele huizenmarkt muurvast. Er zijn zelfs hypotheekaanbieders die dus uh, echt uh, zoveel, zoveel moeten rekenen. En bij een lening van 150.000 komt het erop neer dat alleen al 54.000 euro per jaar aan alleen rente is. Zo. Ongelooflijk, hè? Ja, ja. En, en Poetin die zei dus donderdag dat de economie inderdaad tekenen vertoont van uh, oververhitting... En ik ben trouwens benieuwd, want hij doet zo, uh, iedere keer dit is zijn jaarlijkse praatje. weet ja. je. En vorig jaar heeft dat vier uur gedoende, geduurd, oh. zijn kerstspeech. Maar ik heb er helemaal niets over gehoord hoe, hoe lang die nu deed. Vier uur? Ja. ja. Dan gaat hij het hele, kerst, het hele Bijbel voorlezen dan? Ja, ik denk het ja. Dat moet je nog wel even voorbereiden dan, zeg maar. Dat is nogal aardig Kijken de... hoe lang het geduurd is deze keer. Ja, we zullen het even uitzoeken. Goed, straks onder andere de Zandvoortse berichten. Een band die ik al een tijdje vocht is Fountains, DC, Romance is het laatste album. Het doet zo denken aan de tijd van de smith. met net even beter. De laatste single heet Burg. Dat hebben we hier ook in de studio. In de computer. A Bug. Change my name, to promise you, yeah. Dying inside, cause I want you, yeah. Didn't I say I wanted to yeah. Honey, I've changed before you, yeah. 28 years. I come to him, the rain chased me down, To gordy again. Het lijkt een maar het is het niet Fountains DC. En dat heet uh, Buck, die we hier ja, meteen in de studio hebben. Uh, de computer werkt niet helemaal goed, natuurlijk. Mm, het nieuws is goed. Ja, Zandvoortse berichten. Het is wat uh, vroeger dan normaal, maar dat maakt ook allemaal niet uit. Dus Hildering verrast met een soort uh, hoorspel. Toneelverenigingen in Hildering gaan afgelopen uh, weekend, december, uitvoering. En, en dan goed, de krocht wordt natuurlijk verbouwd. En daarom moesten we uitgeweken naar een andere locatie. En dat was de Blauwe Tram. Het was wel een maffie situatie. Het was in een soort uh, ja, andere theatervorm. Er uh, was geen toneel. Uh, dus de mensen zaten aan tafels. Uh, de, de toneelspelers, zeg maar, of de, ja, de hoorspelspelers. En het publiek zat tegenover hun. En sommige uh, spelers hadden ook nog dubbele rollen. Dus je moest er dan een andere uh, uh, ja. stem op zetten. Ja, ik ben geweest. En was het een leuke ervaring? Het was een bijzondere ervaring. Maar ik ben natuurlijk ook altijd toneelspeelster geweest bij ja. Heeldering. Ja. En heel onwerkelijk. Omdat iedereen zat gewoon voor te lezen uit zijn boek. Ja, en kan, kan je dan als uh, toehoorder of als luisteraar wel in het verhaal komen... of zit je dan meer te letten op uh, hoe ze allemaal doen? Nou, je, je, je, eigenlijk let je op wat ze doen, maar op een gegeven moment hoeft dat ook niet meer. Dus je, je kijkt dan meer naar het totaal. Oké. Okay. Maar het was wel leuk, want er waren er een paar die hadden dan wel hun uh, rol goed uit hun hoofd gedaan. Wel. En, die, oh ja. uh, en die, uh, dat waren de twee jonge knapen die een zogenaamde verhouding hadden... Ja. die ook een overval gingen bereiken. Oh ja, oh ja. Maar het leuke was wel dat ze wel continu uh, zin speelden op... Uh, op Zandvoort en zo. Dus, uh, ja. even, nou, ga even naar de Bruno hoor. Uh, oh, Oké, okay, overal uh, even de kamer ja. erin. Ja, ja, ja. Is hij nog terug te luisteren, is dan altijd de vraag? Ja, het dus komende. Er komen twee, twee uh, uitvoeringen. Volgens mij is dat dan op een zondag en op een, uh, op een vrijdag of zo. Oh ja, 8 januari zie ik hier nog. Ja. Ja, op 8 januari wordt er een keer uitgezonden van 10 tot 12. En dat ja. gaat over 17 personages aan de hoogwater. Uh, en ze spelen, uh, het, het is namelijk in een flatgebouw met allemaal verschillende personages die op elkaar reageren. Uiteindelijk gaan ze samen een kerstfeest vieren en dan komen ze tot elkaar. Het is mooi. Ja. Vertel, wat heb jij nog gezien te lezen? Ja, het is wel leuk inderdaad om ja. dit allemaal te zien. En ik had dus net uh, uh, een programma klaar. Ik ga even uh, gauw naartoe. Yeah. Dat, uh, er wordt onderhoud gehouden aan het Zandverse oorlogsmonument op dit moment. Dit is een uh, monument dat heeft sinds 1951 jarenlang in de duinen bij de Vijfwinds gestaan. En het is uh, nu op, uh, in 1989, toen de Manesje wegging... is hij eigenlijk verhuisd naar de huidige plek langs de Linnéestraat. Ik denk dat toen Grandorado kwam. Maar uh, het bestaat uit vijf blokken en die stellen dus de vijf oorlogsjaren voor. Nooit geweten, maar oké. Okay. Nee. En daarop komen de emblemen voor van de zee, land en luchtmacht. En de mannenfiguur sterft, stelt de stervende strijden voor... Met zijn laatste krachten, de vlag omhoog probeert te houden. Maar hij raakt daarbij wel zijn voet, maar niet de grond. Maar ja, ze gaan hem dus nu helemaal opknappen. Dus als wij op 4 mei weer, weer daarheen gaan, dan blik, blinkt hij eens tegemoet. Zandvoort Beyond, de stichting die afgelopen jaar verantwoordelijk was... voor de, de, de side-events, zeg maar. Twee weken van tevoren werden allerlei evenementen georganiseerd. Met name eigenlijk het, het Formule 1-festival. Eigenlijk een gesloot iets waar horeca en allerlei mensen... eigenlijk niet zo heel veel in hebben. Want ja, dat is iets op staand En uh, de Zandvoort Beyond, die ging daar uh, aandacht aan geven. En die hebben de afgelopen keer heel veel kritiek gehad. Er zijn ook wel verbeterpunten geweest. Maar uiteindelijk hebben ze nu toch besloten voorzitter Zander uh, Bos met uh, uh, ook een andere man in de stichting om de stekker eruit te trekken. Uh, ze hadden nog een, een, ja, een contract van twee jaar. Ze zouden doen tot en met 2026. Maar nee, ze stoppen ermee. Dus nu zit de gemeente toch met de handen in het haar. Want ja, ze hadden natuurlijk wel kritiek en ze hadden ook alweer de subsidie teruggedraaid. Ze zouden drie ton kunnen besteden om het, het te investeren om meer dingen uh, uh, zichtbaar te maken om meer mensen naar Zandvoort te krijgen voor de Formule 1. Dus niet op Formule, maar voor de Formule 1. Dat is allemaal niet gelukt. Dus nu zit de Zandvoortgemeente in de... Ja, van hoe gaan we dit wel aanpakken? Want zij pakten eh, alles aan. Of ze pakten het wel aan, maar nog niet goed. En ja, nu moeten ze een andere stichting vinden... die dus dat wil gaan doen. Ik ben reuze nieuwsgierig. Jazeker, ja. zeker. Er zijn er in, in Nieuw-Noord... Uh, is er... Uh... Fase 2 is gestart. Afgelopen woensdag 18 december was er een bijeenkomst op het Vlemingplein, Dus daar bij de FOMAR. En de bewoners waren uitgenodigd door de gemeente Zandvoort... door Witteveen en Bos en Heijmans. En die hebben de plannen ge... Gepresenteerd voor de volgende fase. Het was een gezellige middag met oliebollen, warme chocolademelk en muziek van een zangeres. Ik ben ja. wel benieuwd wie dat dan was. Ja, dan wil ik weten wie <laughs> ja. was die een zangeres. Ja, wethouder ja. Hendricks vertelde over de nieuwe ontwikkelingen. En de bewoners kregen de kans om de eerste schetsen en ideeën te zien. En om hun mening te geven. En die input wordt weer meegenomen in het ontwerp voor de wijk. En de volgende fase, dan gaan ze dus de Noorderduinweg, de Vlemingstraat, de Kochstraat, de Curiestraat... Vaarheidstraat, Reo Moerstraat. Die ken ik niet echt. En Müsselbroekstraat aanpakken. En de hele wijk die moet hierdoor verkeersveiliger worden. en groener en aantrekkelijker. Kijk, dat hoort je Mooie bomen, speelplekken en paden. om ontmoetingen, sporten en wandelen te stimuleren. Goed. Nou, hartstikke mooi. De schaatsbaan is zaterdag 14 december weer geopend door burgemeester uh, David Molenburg. Uh, en uh, ja, op het Raadhuisplein. Hij is een stuk duurzamer geworden. De aggregaat is weg. Ze hebben een stroomaansluiting gemaakt. En nou Het is allemaal ook een stukje groter, had ik begrepen. En uiteindelijk, hij was vroeger natuurlijk was, uh, op de rondonde daar. Dan moest de rondonde weer worden afgesloten. Dus dat hebben ze beter aangepakt. En uiteindelijk uh, sprak de, de burger vaak nog zijn waardering uit voor de ruim 90 vrijwilligers. die het mogelijk maken dat ze dus drie weken lang daar kunnen schaatsen. Dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is, nee. natuurlijk. Dus en dat onze is... radio-dj's uh, zijn daar ook af en toe aan het draaien. Oké, okay. al oh, leuk. Dus dat is ja. wel leuk. Voor de sfeer. En goed. Uh, uiteindelijk zelf hebben we de zomkortse berichten. En straks ook nog een stukje geschiedenis. Tweede tijd van het radioprogramma. Natuurlijk straks, ja, na negen uur. Dan kijken we even wat er gebeurt op 21 december. Ze hebben een nieuwe cd uit. En dat is altijd wel weer afwachten wat het is. Boom. En dit is de single Do You. Me. You laughed when I looked back. I thought I'd give a look, now I didn't feel so bad. A little shot with through me, and then I walked right back. Uh. Do you wanna get out this good? Ja, grap, al die geluidjes erin. Er zit nee deze plaat ook alweer. Spoon! En ze hebben een nieuwe singulariteit. Do you? Do you? Hebert Toebak leeft. Ja, het loopt tegen kerst aan ook, weet je. Ja, moeilijke, moeilijke tijden. We hoorden gisteren wel een collega. wat even een uh, werkborrel. Dat we toch wel een aantal cliënten hebben. Die, ja, die hebben soms geen familie. Of die familie is al dood. En, uh, dus dan gaan we voor die cliënten via onze stichting een uh, kerst... Uh, kerstdiner regelen. En dat is wel leuk om dat te horen... dat dat voor elkaar gemaakt is. en Het is iets nieuws in ieder geval. Uh, ja, vandaag ook nog... in de krant te lezen. Het was even spannend in Amerika. Shutdown afgewend. In de politiek waren ze toch heel lang bezig... om het plafond wat maar hoog te doen. Want ja, financieel liep het weer... tegen, tegen het plafonnetje aan. Dus dat is wel, ja, jezus, we rennen het allemaal niet. Het overheidsapparaat kost heel veel geld... dus er moet weer wat geld bijgeleend worden... En daar had ze een idee voor gemaakt, maar uiteindelijk kwam er dus een tweet van Musk, Elon Musk. En die had zelfs: Ja, hallo, waarvoor moet het plafond nu weer omhoog? Die had er even zelf naar gekeken. En die kijkt heel scherp natuurlijk, die heeft meteen al de oplossingen zo. Dus, natuurlijk, dus die is dus de Messias gewoon in die keek, die zegt: van, 'Hallo, maar dan moet het plafond omhoog, omdat die ambtenaren meer, meer geld willen.' En hij had ook een heel veel nepnieuws nieuws had erbij gesleept. Dus ja, uiteindelijk de Republikeinen... Die, die waren het ook al niet zomaar eens. Die hadden ze... wat, wat de lult die nou allemaal weer raakt? Nou, uiteindelijk kregen ze toch heel veel ruzie erover. En uiteindelijk is het nu uiteindelijk door... dat ze wel het plafond gaan verhogen... en dat het uh, overheidsapparaat gewoon door kan blijven draaien. Nou, dat was prettig... want anders was dat iets van twee weken lang op slot zijn, uh, geweest... De, heel weinig beveiligingen, weinig politie, eh, eh, ambtenarenkantoren allemaal dicht. Dus dat nou, zou echt een chaos zijn geweest. Dat hebben ze wel met paar in Amerika al een keer gehad, hè? Dat ja. het dan een klein beetje op slot, stot, op slot zat. Dus nou ja, eh, dan zie je gewoon dat Elon Musk, eens een idioot. Ik bedoel, er zijn alleen maar filmpjes van hem dat hij idiote dingen doet. Maar ja, als je hij, maar geld hebt, dan kom je overal mee weg. Ja, hij schijnt 100 miljoen ook al gestoken te hebben in Engeland. Ja, die Ook wat? Ook ja. Waar dus ja, krijgt hij de uh, hele wereld in zijn zak? Uh, hoe heet die man ook alweer? Ah, ik had het wel opgeschreven. Wie zijn naam wij niet meer willen noemen? Nou nee, zo erg is het ook weer niet. Maar ja, hij was natuurlijk in Engeland op bezoek. Uh, uh, nou goed, ja, maakt niet uit. De, de ex, uh, extreemrechtse man, nou rechts misschien, maar wel een flink rechtse man. Die daar, uh, Farage, Farage was hier. Geval, Farage. Farage, okay. maar als je met de foto gegaan en op de oh. grond zie ik nog een <laughs> portret van uh, Trump erbij. Het was een heel rechts groepje bij elkaar zo. En daar steekt hij dan 100 miljoen in... om daar dan ook een beetje vinger in de pap te hebben. En die, waarom doet hij dat? Het is alleen maar voor de mensen met heel veel geld, hè? Het is niet voor de gewone man op straat. Nee. Dat is ook al zo raar. Je denkt, je hebt al zoveel geld. Waarom moet je dan nou nog meer? Deel het uit of ja, zo. Het is nooit genoeg. Ze zijn altijd banken dat het afgepakt wordt. Ja, zo. En het zo. is ook zo. Ja, we gaan het ook dat afpakken. Dat moet ook. Wij, wil, wij zijn er mee bezig. Er <laughs> ja, wordt maar. aan gewerkt. Maar het lukt niet. Nee, dat is Dat sowieso. zijn natuurlijk ook Bernie Sanders al. Die zeggen van ja, dat echt die gasten met heel veel geld die krijgen veel meer macht. Hoor, en die kopen de politiek. Ja. Zeg, oh. uh, mark my words. Goed, wat zit jij het dus lezen? is een Oostenrijkse koppel. En die is door de mand gevallen. Want die zijn twaalf keer gescheiden en weer hertrouwd. Want het scheen dus. Dat is een vrouw die uh, kreeg, dus, uh, het begon in 1981. Haar eerste echtgenoot overleed. Ze had recht op een weduwenpensioen. En toen de hertrouwde zij in 82... en daardoor werd het pensioen stopgezet... maar als compensatie voor het stoppen... kreeg ze nog wel een vergoeding van 28.405 euro. Nou, so. dat is toch wel een leuk huwelijkskanoog. No. No. En uh, totdat die vrouw en haar man uh, dachten van... oh, weet je wat, dat gaan we vaker doen. Uiteindelijk zijn ze dus twaalf keer getrouwd geweest. Yeah. Dus zijn we dus twaalf keer... dan uh, werd het pensioen begonnen dan weer. Het oude weduwepensioen. En dan, uh, dan kreeg ze weer die 28.405. Dus die heeft ze... Echt iets van twaalf keer gekregen. Ja. Maar bij de laatste scheiding in haar trouw in mei 2022, de pensioenautoriteit dacht, ja hoor, er is ze weer. <laughs> Dat is wel raar. En toen zijn ze echt helemaal gaan kijken naar het patroon. En daarop start het echt maar zelf. Een gerechtelijke procedure tegen het pensioenfonds. Huh? Dat had ze nou niet moeten doen. Nee. Want uiteindelijk werd, uh, had het Oostenrijkse hooggerechtshof de zaak uh, geseponeerd. Dat klopt niet. Misbruik, omdat het huwelijk nooit echt werd verbroken. En uh, tevens hebben ze geoordeeld van nou, misschien moet je toch maar eens een keertje al het geld terug gaan betalen. Want je bent al die jaren getrouwd gebleven. En uh, ondertussen twaalf uh, keer 28.405 euro een beetje voor cash. Dus uh, iets van 342.000 euro. Het, het is toch bizar gewoon. Aan de andere kant zijn ze heel fanatiek ermee bezig... om dingen voor elkaar te krijgen en tegen te werken. En dit laten ze dan nou acht keer gebeuren. Ja, ongelooflijk. En alleen door hè? een rechtszaak, dan worden ze wakker... en denken ze, oh, oh yo, misschien moeten we eens naar kijken. Nou, ze hadden nog geen rechtszaak begonnen. Nee, maar maar... zij waren het zelf gaan doen. Ja. En dat is, kijk, dan heb je toch de hebzucht wordt bestraft. Ja, Gelukkig. dat is zeker waar. Ja, leuk allemaal weer te horen, zeg. Ja, straks komt er nog uh, Greet Pang, Peng. Dat is toch een bijzondere vrouw die een nieuwe, nieuwe plaat uit heeft. En het chill, het is chill. Oh man, alleen maar grote hits hier. Hebben we ook nog een top 2000? Nummertje 15. Nee, dat doen we niet echt heel erg. En ook geen Wham. Niet dat we meedoen aan wham maar get it Want dat is ook zoiets waar ik niet snap. Maar eerst hier is de sicko Wave. Like you do. Now for help i might go so wait wait wait a minute just stay stay stay with me i'm sorry for what i'm about to say okay oh, can't you can't For myself For myself And I know that it's hard to Just cling to the promises I sell oh. So wait, wait, wait a minute You stay, stay, stay with me I'm sorry for what I'm about to say before... Ja, Dead and Love heet het laatste album van de Zirko Wave T-shirt. We waren ook nog van een en Vosheilsel, terwijl de hele oude mensen. Nou, die plaat heb ik zo vaak gedraaid, want zo van to, to, toepassing... zo van toepassing in dit radioprogramma van, van die hele oude mensen. Zeker, dat zijn wij. We zitten hier al jaren radio te maken vanuit de sfeer van een studio... met kerstverlichting... En uh, nog geen kerstbrood. We hadden toch even iets. Ja, ik had die mee moeten nemen. Nou, we hebben wel een kerstpakketje in de liggen. Dus. Ja, klopt. Kan het, dus die ziet, kunnen heel, we openmaken. Er zitten soort event. koekjes in. Ja. En nou is de grote vraag. Ja? Neem jij die met het fletje wijn? Of neem je die met het stukje kaas? Uh, ik heb niks met wijn heen. Misschien neem ik die met kaas dan of zo. Ah. Ja, goed. Afgelopen week al mijn kerstpakket gehad. En je moet zeggen, wel, maar niet vervelend. Helemaal niet vervelend. is nee. toch? Leuk er zat toch? Er zitten een paar leuke knaagdingetjes in en... Uh, geen uh, dingetjes uh, die je neer kan zetten, ben ik nooit zo van. Maar nee, ik vond het goed verzorgd. Wij en, uh, hebben, uh, ik ben aan het uh, uitruilen geweest ook. Wij hebben mogelijkheid om uh, via tintelingen krijg je een keuze oh, dat ja. je voor 45 euro dingetjes uit kan zoeken, die je kan kopen. Ja. Dus ik zit nog van twijfelen, maar het is ook zo dat je groen kan kopen, een olijfboompje en nog iets anders om in je tuin te gaan zetten. Kijk! En dat vind ik eigenlijk wel leuk, goed, want als het, dan nog ja, ja. als het dan nog blijft groeien, ja. dan heb ik zomaar van uh, nou, die heb ik toch... Uh, Precies. ...tegel eruit en een boom erin. Ja, nou, ik doe gewoon uh, in, in de tuin... Ja. ...er zit al niet veel tegel. Uiteindelijk in. krijg je het over twintig jaar. En ik we de buren die zeggen van... Nou, ...jezus, ik weet je toch zo goed dat je die boom plant... en ik denk oh mijn god, heb ik over twintig jaar heb ik daar last van. En nu heb ik schaduw in mijn tuin. Ja, lekker dan. Nou, dat dus is goed. Dus geldt dat niet in de opwarmen van de aarde dan? Ja, maar zij willen graag in de zon zitten natuurlijk dan. Ja, lekker bakken. Nou, goed. Af, uh, dat was toch wel een beetje spannend. Want die apotheken hier in Nederland die vonden toch dat ze tekort uh, geld verdienden. Dus ja, uh, gingen ze nou wel staken of niet staken? En de geplande staking van apotheekmedewerkers mag niet doorgaan van de rechter. Ze wilden drie dagen het werk neerleggen, maar vanwege de kerstdagen zouden veel apotheken dan negen dagen dicht zijn. Brancheverenigingen vinden dat onverantwoord, maar daar is de vakbond het niet mee eens. Oké, okay, dus we gaan misschien nog wel stappen, uh, gaan het stappen ondernemen. Dat is een beetje gevaarlijk, denk ik. Ja, nou ja, goed, ik, ik heb ook wel wat medicatie die ik moet nemen. Dus dan begin ik altijd meteen, red ik naar mijn kast. Heb ik goed uitgerekend? Oh, misschien kan oh, ik het net ik aan heb redden. Ik heb er niet eens naar gekeken. Nee. Dus, Want uh, de luisteraars eigen is heel eigen belang. We is... hebben dezelfde medicatie. Ik ja. herinner me wel ja. dat Wilco dan bij belde van... kan je even een paar pilletjes meenemen? Ja, zeker. Ik kom, ah. net, ik kom net niet helemaal uit. Nou, ja. Ik weet ga ik dat toch nog doen als ze die, uh, die stakers wel doorgaan. Allee, ik vond het alleen wel... Ja, sorry dat ik dat invul, maar ik zag zo'n uh, uh, apothekenassistent... zag ik dan in de camera praten. Voor mij was het mijn leeftijd en zei van... ja, ik blijkt dus dat ik al jaren uh, tekort te verdien... en dat andere mensen veel meer gingen verdienen... En dan denk ik, echt waar? Nu ga je op je zestigste nog klagen dat je tekort loon hebt. En dat op, je je laten jou, bijscholen. Op jouw leeftijd moet je nu nog zorgen dat je wat meer geld vindt. Heb je dat daar niet allemaal goed geregeld op? Nou, ik, dan vul ik het echt in. hè? Want ja. ik denk, wij, wij zitten tegen de boomers aan. Dus moeten wij nou nog gaan klagen over ons loon, denk ik dan? Ja. ja. Ik weet het niet hoor, maar goed, dat is natuurlijk echt een luxe probleem. Maar goed, uiteindelijk blijkt het wel dat het heel belangrijk te zijn... want het moet toch aantrekkelijk worden gemaakt om uh, apotheekassistent te worden. Alleen wat we wel weer krijgen, als die apotheekassistent meer uh, wordt worden betaald... dan worden de medicaties ook weer duurder. Nou, dan halen we die gewoon in het buitenland. Ja, want dat was ook de vraag. Ze hadden natuurlijk een, uh, een, een verhaal verteld. Ja, anders wordt straks de zorg uh, is er niet meer haalbaar. Ja, maar wat, wat, wat, zie je, wat voor theoriet is dat dan, als het niet meer haalbaar Het wordt duurder door jullie... En dan wordt het niet haalbaar Omdat er dan geen mensen zijn. Dat bedoel je. Want het kost wel meer geld. Nou ja, ik, vond het, uh, ik snap best dat je meer geld wil verdienen. Dus daar snap ik je staken wel. Maar probeer dan wel een beetje goed uit te leggen. Zeg ik dan altijd. Ja. Ja, vertel. Wat heb jij nog uit te leggen? Nou, ik heb nog wat uit te leggen. Ja. Dat uh, de oudste bekende steen met de tien geboden. Ja. Want ooit in de Bijbel was het zo dat Abraham... Die was is was echt gevonden? Weg. Nou ja, ze, denken, ze weten niet zeker of hij echt is. Maar hij is wel heel oud. Ja. En uh, die is uh, op een veiling voor ruim 5 miljoen dollar... is 4,8 miljoen euro verkocht. Wacht die is gewoon in particuliere handen, die steen? Ja, die hoort toch in Rome te staan? Ja, die hoort toch ja. ergens in een kerk, achter glas. Maar de steen werd in 1943 opgegraven tijdens de aanleg van de spoorlijn. En in 1947 beschreven door de archeoloog Jacob Kaplan. Is dat iets van Koos in de Bie, meneer Kaplan? Ja. Maar ja, hij zei hem een paar jaar eerder gekocht hebben van een Arabische man... Die kreeg weer van hier zijn vader. En een... Al die tijd heeft hij zware steen in zijn woning op de grond gelegen als een soort drempel. Het is gewoon een, een, een stoeptegel. Ja, oh ja. Volgens het veilinghuis werd het bedrag bereikt na 10 minuten van intens opbieden. Biedingen uit de hele wereld. Maar ja, het is niet zeker of het verhaal over de fonds van de steen klopt. Nee. Maar ja, ik vind het wel mooi. Maar hoeveel, eh... Nog één keer hoeveel heeft hij opgebracht? Um, ruim 5 miljoen dollar. 5, gewoon een steen die een tijdje ja. ergens de heeft gelegen. En het gekke is, maar het mooie is: het, de, de steen telt 10 geboden, maar die komen niet precies overeen met de 10 levenregels uit de Bijbel. Het derde gebod, dat de naam van God niet uitgebruikt mag worden, ontbreekt. Okay. Maar er is wel een tiende gebod dat voorschrijft dat gelovigen God moeten aanbieden op de berg Gerizim, gelegen op de westelijke Jordaanoever. Nou, het, uh, het, is een, het is een mooi verhaal. Die ja. gast heeft... Uh, ja, hij is het goed voor elkaar, uh, moet ik zeggen. Ja, dus je dan, haal je gewoon die, dan haal je gewoon je drempel... Uh, de steen van ja, je drempel eruit, wel... je latij... en dan is dat dus zoveel zo miljoen waard. Maar er moeten toch wel echt duidelijke aanwijzingen zijn, hoor. Dan moet je toch ja. wel... Uh, nou, dat doet me denken aan de lijkwaarde van Turijn, waar het, uh, het lichaam van Christus in heeft gezeten. Dat was natuurlijk gewoon gemaakt door Leonardo da Vinci. Ja. Met zijn eigen hoofd erop. Maar goed, het, uh, dat was ook wel een mooi verhaal. Okay. Goed. Ja, oké. Okay. Wat hebben we hier? John Bryan. Ik vond het ook wel een zwevig kerstplaatje. Toch net even anders dan anders. Vorige week draaide ik nog um, de man uit Australië, Paul Kelly. Your on my we slept through the earth. John Bryant komt uit Halifax. Halifax. Oh ja, daar zijn de slachtoffers van de Titanic gebo uh, ge geboren en uh, begraven ook. Hij is, twee, uh, hij is um, 38 jaar oud en sinds 2009 maakt hij muziek. Hoe kan ik leven zonder jou? Dat is de vraag die hij zich stelt. En zo te horen gaat hij niet redden. Nee, denk niet met de kerst. Ik hoop dat hij nog een vrouwtje heeft. Ik sprak afgelopen week. En ik heb drie keer in de week heb ik salsa les. Ik ben een hulpman, ik mag vrouwen helpen met dansen. Ik word een beetje smerig zo. Maar goed, en uiteindelijk sprak ik een man en die had ook zo... Ja, hij ja, had net een, een vrouwtje die opgeduiveld. En uh, ja, was hij eigenlijk wel een beetje klaar. Maar hij had net twee kaarten gekocht voor een kerstvoorstelling. Voor 100 euro per stuk. En ik denk, nou, ik stel het nog maar even uit tot na de kerst om dat uit te maken. Dus ja, die, uh, die kan wel zonder haar leven. Maar even met een kerstpakje houdt u er toch nog even vast. Nee. Ja, maar het is ook niet, niemand mag met kerst alleen Leen zijn. Nee, nee, nee zeker. Ja, zoiets, zoiets is het ook, geloof ik. Ja. Nou goed, die Scoobach leeft op de radio en uh, ja, we komen bij u binnen, vertel. Ja, de afgelopen maand was er een man en die uh, jager, die had een, een beer geschoten. Maar ja, de man is overleden, want de beer is bij zijn val uit de boom. Op de jager terecht ha, te komen. Sorry, ik ja. Sorry, ja, ja. ja. Dus dat was op 9 december. En uh, een van de jagers verleende de eerste de yes, hulp. tot de yes. lokale brandweer en ambulance uh, uh, daar naartoe kwamen. Ja. En uh, gezien de aard van de verwondingen. brachten de hulpdiensten hem naar een groter ziekenhuis. Maar ja, daar is hij afgelopen vrijdag overleden. En er uh, wordt niemand aangeklaagd in de zaak. Ik vind de beer, maar ja, die was al dood. Aangeklaagd? Nou ja, uh, doodslag van de beer per ongeluk. Oh ja. Maar ja, een van de zonen was dus bij de jacht aanwezig. En uh, hij schreef ook op Facebook. Paps deed wat hij het liefste deed: Beren jagen met mij en een paar van, goeie, van zijn goede vrienden. Maar uh, ja, het is toch wel een aparte manier om uh, aan je eind te komen. Hè? En ja, In maar... Virginia mag je dus gewoon op zwarte beren jagen. Ja, dat snap ik. <coughs> en uh, tijdens het jachtseizoen 2023, 2024 zijn in de staat 2892 zwarte beren geschoten. Zo, dat is best dus veel. Dus ze hebben blijkbaar uh, zoveel beren. Dat het eigenlijk wel. Uh, ja. Als het wel uh, goed is dat daar. Uh, op dat, dat die uh, berenhoeveelheid uh, in no? bedwang gehouden wordt. Okay. He, he? Ja, nou ik zeg ja. echt. Te denken, het is zo ik heb ook wel op dingen geschoten. In Amerika ook wel. Maar je gaat toch niet boven je hoofd schieten? Ja. En, zo, en zo. Ik bedoel, dan ga je om zo'n boom. Oh, ik schiet hem wel uit de boom. Dan. Ja, Kun je misschien het, beter een stukje opzij gaan, ja. Of is het misschien toch op een berg geweest... dat hij de berg afgerold heeft als een, als een bowlingbal... en dat hij dan nog vooruit zou gereden. Nee, ik red het! En toen er toch werd die... hij... Nou ja, sorry, het, het is wel heel triest dat wij hier gewoon grap over zitten maken. Maar een mannetje thuis zit natuurlijk wel nu alleen, zonder vader. Ja, ja dat is toch wel triest. En, en, ja, die, en de die, hele wereld maakt grappen over hem. Dat is gewoon zo. Misschien was het wel een vrouwtjesbeer die ergens twee kindertjes had. Dat is ook, Dat is ook nog weer Silo. Ja. Twee kanten. Ja. Wat, wat, wat? Laat die beer maar rust. Maar heel vaak komen die beeren ook het uh, dorp in. Dus moeten ze ook wel weer een beetje de grenzen worden aangegeven. Ik had het over Creatine Tank. Zo heet ze niet. Ze is opzoeken hoe ze echt heet. Maar ze vernoemen zich naar wat ze altijd dronk: groene thee. Nou, hier, one foot.